Verkeersupdate dit is even de Hart van de ANWB. een knopend Ouderrein, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Den Haag-Utrecht. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwebrug en Knopend Ouderrein, Veroorzaakt door een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum. Tussen Lexmond en Knopend rijn staat het echt stil. 12 kilometer lang. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. Tot 10 uur waarschijnlijk. Verkeer richting Utrecht moet omrijden via de A2 eigenlijk. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is nu ook een ongeluk met vier auto's gebeurd. Dus uh, is, uh,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 Luisteraars, welkom bij het tweede uur van de CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En we begonnen met uh, ja, mooie klanken van Art Ferguson... Uh, van een cd'tje, Mosaic, Nude Mood. Nou, het klonk inderdaad al heel lekker. Is natuurlijk een uh, Canadese jazz-trompetist. Uh, uh, trombone speelt hij ook en heeft ook zijn eigen band... En ja, hij staat op mijn lijstje om vandaag te spelen... omdat ik het gewoon van die heerlijke muziek vind. Wat staat er nog meer op de lijst? Ik zie staan Neil Hefty, die kennen we misschien niet... of misschien wel, maar als ik een bepaalde tune laat horen... weet je meteen wie het is. Count Basie, Lambert, Hendrix en Ross. Eerst ure gezicht, een Transfer. Boek helaas overslaan, want dat heb ik vergeten mee te nemen. De Maynard Swing Quartet. Annette Peacock, maar natuurlijk ook Gary Peacock. Leon Foley, Steely Dan... Magnus Lindgren, de Houdini's, uh, Mosterd, Johnny Hartman... nou, van ieder, voor iedereen wat wil, zou ik bijna zeggen. En omdat ik toch een beetje verslingerd ben... aan die klanken van uh, Maynard Ferguson, nog een nummertje van hem. En dan kies ik voor een uh, cd uit, uh, uh, eens even kijken... Color Me Wild, is dat uit 1967... Lanyard Ferguson, Big Band van de CD Color Me Wild, het nummertje Every Day I Have the Blues. En nou, in het tweede uur van de CFM daar mag het toch wel iets wilder. En uh, ik zei het al toen net, uh, ik heb ook wat muziek meegenomen voor Neil Hefty. Misschien zeg je, wie is het ook alweer? Nou, misschien herinner je dit wel. To the badmobile. Let's go. batteries to power, speed. Maar misschien weet je dit ook nog wel. Ja, Neil Hefty is inderdaad de man van de Batman-tune. En uh, op dat cd zit ook nog een aardig nummertje. De Batman Blues. Neil Hefty. Heeft die Amerikaanse jazz-trompetist, componist, arrangeur, orkestleider... en speelde onder andere in de, de 50-jaren, 1950 ongeveer, in de band van Count Basie. En daar had hij ook een nummer voor gemaakt... wat ook een bekend nummer is en door Count Basie gespeeld wordt. Ik ga het even opzoeken. Count Basie, hier heb ik hem. Two for the Blues. Mooi nummertje. Van de LP Class of 45. Well, this time, two men from the Basie band are going to be featured. They both play the tenor sax, and they're both named Frank. Frank West and Frank Foster to play Slow But Sure. Dus ja, een beetje zwakke opname, maar toch, het ging om Frank en Frank, zou ik willen zeggen. Mooi nummertje van uh, Neil Hefty, uh, van de band van uh, Count Basie. Maar deze muziek wordt ook gespeeld door een, uh, een mensen die heet Lambert, Hendrix en Ross. En als het over Ross gaat, hebben we natuurlijk over Annie Ross, de Yes-zangares. En die hebben een LP uitgebracht, uh, Sing a Song of Basie. En daar staat muziek op van Count En zij doen onder andere datzelfde nummer. En Lambert en Hendrix die klinken eigenlijk als de saxofoons. En Ross als de trompet. Uh, nou, luister en geniet... And we do So guess around another girl And see if your trouble's a few Two for the blues Said we were through Say, What's up by the way Of the night But you do Had a fight Her and you Quite a spat So let's do And I have the Annie Ross is onlangs nog een film over gemaakt. Een documentaire, uh, No One But Me. Een, hele, uh, ja, een documentaire over Annie Ross. Over haar uh, carrière als zangeres. Heeft geen gemakkelijk leven gehad. Denk ik dan. Als we kijken naar alle vriendjes die ze gehad heeft. Onder andere ook Gary Mulligan. Blenny Bruce. Nou, te veel om op te noemen. Daar ga ik niet best staan. Maar omdat dit zo'n grappige stijl van muziek is. Draai ik nog één nummertje van die leuke cd. Nummertje Everyday. Van Lambert, Dave Lambert. John Hendricks and Annie Ross. <laughs> Soon as I'm waking, they're making Every day I have the blues. Every dawn and I dig, they're there wake, they're waking me. Every day. What about it? Oh, every day I have the blues. What are you gonna get but blue? Wish that I could help you, baby. Well, What you can I do? I got a feeling. Because it's you, I hate to lose. What about sailing? How you gonna keep me from meddling? Yeah. Nobody loves me. Whoa. Nobody seems to care. Baby don't seem to care. Love loving company Nobody loves me. Nobody seems to care. How you gonna get her to care? Gotta be a millionaire. Speaking of bad luck and trouble, love and trouble. When well, you know I had my share. Yeah, man, I'm taking your tell me. vergelijking met de Manhattan Transfer is natuurlijk uh, gauw gemaakt bij deze soort muziek. Jammer dat ik die vergeten ben mee te nemen, maar die heb je misschien nog een keer te goed van me. Uh, stappen we over naar een andere favoriete zanger van mij: uh, dat is namelijk Johnny Hartman. heeft ooit met John Coltrane een CD gemaakt. En ja, ik, uh, toen ze de plaatopnames gingen maken, reden ze met z'n tweeën uh, in de auto. En volgens mij was dat John Coltrane aan het stuur. Moet je, je voorstellen, die grote autobanen daar bij New York... en ze reden richting de opnamestudio. En toen hoorden ze het nummer Les Live van Billy Strathen op de radio. Toen zegt John Coltrane tegen Hartman, eh, kan je dat? Eh, ja, zegt Hartman, dan kan ik wel. Nou, zegt hij, dan gaan we dat ook op de plaat zetten. En zo gezegd, zo gedaan, dat nummer hebben ze Les Live hebben ze ook op die cd gezet van... Eh, John Coltrane en Johnny Hartman. Maar ik heb gekozen... dat komt door die stem van die Hartman. Hè. Die stem van Hartman. Fenomenaal. My One and Only Love... van het cd'tje van John Coltrane... en Johnny Hartman. Komt-ie. En luister en geniet, zou ik zeggen. Touch of your hand is like heaven, a heaven that I never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you.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 gespeeld door John Coltrane op de tenor sax. Dacht ik. Prachtig nummer. Uh, ja, misschien kent hij me wel die journalist, sportjournalist Leo Driesen, altijd op de ja, radio Noord in Noord-Holland heet dat geloof ik. En die is, heeft dan zaterdagmorgen een uitzending over sport. En, maar hij heeft ook muziekprogramma's trouwens. En uh, dan uh, wordt hij altijd van tevoren... dat geloof ik om tien uur begint dat sportprogramma... dan mag hij om kwart voor tien even in de studio al aanschuiven... bij het programma dat dan aan de gang is. En dan zit hij altijd uh, te schel... dan vraagt hij altijd wat hij van de muziek vindt die ze draaien. Dat vindt hij altijd verschrikkelijk. Hij zegt ja, op zaterdag of zondag nog zondag... is er maar één soort muziek die je kan draaien. En dat is eigenlijk de stijl die we net gedraaid hebben. Dus wij sluiten aan bij zijn keuze. Misschien luistert hij wel. Uh, ja, wat zetten we hierachter? Dat is altijd moeilijk na zo'n stem. Dan denk ik, dan zetten we toch maar iets instrumentaals. En ik heb er wel eens iets vaker van gedronken. De Minor Swing Quartet, Swing de Paris. Een beetje uh, gypsy, nuage. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez. C'est fini. Mmh, c'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour. Fais gaffe à l'amour Voilà C'est fini Aujourd'hui ou demain C'est le moment ou jamais Peut-être après demain Je te retrouverai Il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir. Et que même si c'est non. Et que même si c'est con. Tous les deux nous savons que de toute façon. Voilà. Het is voorbij. Neem je niet te t'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini, nos deux mains se niet de s'être trop is La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini, c'est fini Voilà, c'est fini, je ne vois plus au loin que ta chevelure nuit, même si je m'aperçois. C'est encore moi qui te suis C'est fini C'est fini Geweldige zangeres Liane Foley, een Franse uh, blues- en jazz zangeres. Uh, prachtig nummer. Stephanie van haar cd uit 2016, Kroneuse. Uh, dat sloot mooi aan bij het vorige nummertje. Dat was van de, uh, uh, uh, een cd getiteld Swing de Paris. En dat nummer um, van de Minor Swing Quartet Nuage. Uh, tijd voor iets heel, uh, uh, iets heel anders, zou ik dan maar zeggen. Uh, en wat is dat heel andere? Dat is uh, Carrie Peacock. Jack de Jonnet en Keith Jarrett uh, van een cd, My Foolish Heart. Eind misbehaving, bekend nummertje. toch van uh, Carrie Peacock, uh, Jack de Jeunet en uh, Keith Jarrett. Uh, van de LP My Foolish Heart, Ain't Misbehaving. Heel bekend nummer natuurlijk. Maar als je deze muziek hoort, dan denk ik ook meteen weer aan Jazz in Zandvoort. Want uh, ja, daar staat volgende week weer iets moois op het programma. 11 maart, zie ik, dan komt Maarten Hogerhuis uh, spelen... En uh, Michael Rodriguez en Joost van Schaik. En Erik Timmermans natuurlijk zelf. Nou, iedereen weet zo langzamerhand wel het adres. Iedereen weet ook zo langzamerhand wel dat het heel gezellig is. Zondagmiddag 11 maart uit mijn hoofd. Uh, half drie de krocht. En Maarten Hogenhuis. En natuurlijk de mensen die hem begeleiden. Ik zou zeggen, ga er naartoe. Want het is zeker de moeite waard. Uh, kom ik terug bij uh, Kerry Peacock. Want die is natuurlijk gehuwd. Uh, nou, dat is natuurlijk. natuurlijk is maar de vraag natuurlijk. Maar... Hij is in ieder geval getrouwd met een dame die heet Annette Peacock. En die Annette Peacock die was een tijdje geleden in Nederland... Uh, november 2015 in het uh, uh, festival, uh, Le Guess Who, festival Utrecht. En zij zingt ook jazz. Een klein stukje van haar, dat we haar stem ook kennen. Too much in the sky, Annette Peacock. Creating Klok klank, toch? Annette Peacock. Maar ik ga niet helemaal uitdraaien. Best een lang nummer ook. Want ik heb nog meer op de rol staan. Onder andere een nieuwe cd van Magnus Lindgren. Een bekende uh, Zweedse dwarsfluitist Saxofoonspeler. En die heeft eigenlijk zijn tiende album opgedragen... aan Herbie Mann. Een jazzflatist uit Amerika. Daar ik, dacht ik het vorige keer wat van gedraaid. Nu draai ik iets van... Uh, uh, de, die, op, uh, toen heb ik iets gedraaid van Memphis Underground... van Herbie Mann. En nu draai ik iets van... Uh, Stockholm Underground van Magnus Lindgren. Maar ik heb gekozen voor een nummertje dat iedereen kent. Zeker als je de film The Commitments gezien heeft. Chain of Fools. Magnus Lindgren. My doctor said take it easy, but your loving isn't much too strong. I'm made it to your change change, change changing change. Linkren. Uh, ja, mooi, mooi muziekje. En uh, ja, die fluit klinkt toch wel weer aardig. Het is een tijd helemaal uit geweest de was fluit in de jazz. Uh, maar goed, uh, op Trompet speelde tau op trouwens op DCD, lees ik net uh, Til Brenner, Daar ja, ook een bekende. Moet ik volgende keer weer iets van draaien. Maar goed, ik was uh, van de week... Uh, ik vertelde dat ik ziek was, toen heb ik toch wat zitten lezen in bed... en ik kwam weer een boekje tegen... en daar las ik een interview mee met Rudy van Gelder... de bekende man achter heel veel uh, Blue Note Jazz-opnames. En daar zegt hij in... Uh, hij weer niet bij vinyl zoals de meeste jazz-diverbers. De technicus kijkt of hem juist of juist is voor... Gesteld om in zijn studio naar Adsen aan te schuiven. En dan, dan zegt hij iets heel, uh, iets heel grappigs Je moet het zo zien. Alle geluidsdragers zijn in feite kopieën van de mastertape. Die kan best analoog zijn, maar analoog laat zich niet echt goed kopiëren naar een analoog formaat. Daarom klinken LP's vervormd ten opzichte van wat ik hier in de studio heb gehoord. Daar komt bij dat de platen naar het midden toe slecht te klinken, omdat ze daar minder snel draaien voorwaarde is voor de cd is wel dat het masteren goed gedaan is nou dat heeft hij de laatste jaren van zijn leven gedaan Hij heeft heel veel uh, oude jazz geremasterd. en in datzelfde intro las ik dat hij ook dat de Houdini's ooit een keer samen bij hem een opname gemaakt hadden en Houdini's bestaat uit Niek de Bruin, Ilja Reinhout Angelo Verploegen, Marius Beets Roelof, Delfos en Erwin Hoorweg. Ik, nee, ik dacht dat Boris van Lek in die tijd ook nog mee speelde. Maar de, ik doe het uit, maar dat weet ik niet zeker. Van de Houdinis, daarom een stukje muziek. Kicking in the Wand Front Window. Opname Rudy van Gelder. De Houdini's, die hebben eigenlijk heel de wereld overgetrokken met hun uh, muziek. Volgens mij we praten we over de negentiger jaren. En het is toch wel grappig dat zij deze opname gemaakt hebben... deze cd uh, in de studio van Houdini van Gelder. Ik las trouwens, en daar heb ik geen tijd meer om te, uh, iets van te draaien... dat Rob Mostert daar ook nog een opname gemaakt had.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 Het weer, het is droog en fris en de zon schijnt geregeld. In de loop van de middag gaat het vanuit het